9 uur. Het NOS Journaal. Door Alt Megens. Asielzoekers die herhaald beroep aantekenen tegen de afwijzing van hun asielaanvraag... mogen dat niet meer in Nederland afwachten. Dat heeft minister Leers besloten. Hij wil zo voorkomen dat asielzoekers voortdurend in beroep gaan... om hun verblijf in Nederland te rekken. De eerste keer dat een asielzoeker tegen een afwijzing in beroep gaat... mag de uitslag nog wel in Nederland worden afgewacht. In de Australische staat Queensland hebben de overstromingen de stad Brisbane bereikt. De hoogste waterstand wordt vanavond Nederlandse tijd verwacht. In grote delen van Brisbane en omgeving is de stroom uitgevallen. Duizenden mensen zijn voor het water gevlucht. Volgens de Oost burgemeester zullen bijna 20.000 huizen in de stad blank komen te staan. Door de overstromingen in de staat Queensland zijn tot nu toe zeker 16 mensen omgekomen. Tientallen mensen worden vermist. De Centrale Bank van Australië heeft berekend dat de overstromingen ruim 8 miljard euro aan schade veroorzaken. Het afgelopen jaar hebben 130.000 mensen de aankoop of verbouwing van hun woning gefinancierd met een nationale hypotheekgarantie. Dat is 34% meer dan in 2009. Volgens de Stichting Waarborg Fonds Eigen Woningen hebben mensen steeds meer behoefte aan zekerheid. De Stichting Waarborgfonds verhoogde halverwege 2009 de Nederlandse hypotheekgarantie van 265.000 euro naar 350.000 euro. De maatregel werd ingevoerd om de woningmarkt te stimuleren. Mensen die een hypotheek met NHG afsluiten, krijgen van de bank onder meer een korting op het rentepercentage. In de Mariapolder in de buurt van Moerdijk is duizend keer meer lood aangetroffen dan wettelijk is toegestaan. Dat staat in de rapportage van het RIVM. Boeren hebben in de weilanden bij het uitgebrande chemiepak overal roetdeeltjes gevonden. Uit met metingen blijkt dat er ook zeer hoge waarden van andere giftige stoffen zijn aangetroffen. De gemeentelijke lasten voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stijgen dit jaar veel harder dan de inflatie. Ze gaan met 3,5% omhoog. En als ook de toeristenbelasting wordt meegerekend, zelfs met 4,8%. Blijkt uit een rondgang van de NOS onder ruim de helft van de gemeente. In het onderzoek is uitgegaan van een hotelrestaurant als voorbeeldbedrijf. Aan de gemeente is gevraagd hoeveel zo'n bedrijf aan gemeentelijke belastingen kwijt is. Koninklijke Horeca Nederland noemt de stijging dramatisch. MKB Nederland maakt zich vooral zorgen over de forse stijgingen van de reclame- en toeristenbelasting. Meer over het onderzoek is te lezen op de site nos.nl. Het weer bewolkt. Vanuit het zuidwesten regen. Vanmiddag en vanavond overal regen bij maximaal rond 7 graden. Morgen vooral in de ochtend regen. In de middag wordt het iets droger. Het wordt dan 10 graden. AWB Verkeersinformatie. In het noordoosten van het land is het op de lokale wegen nog plaatselijk glad door bevriezing. Dan staan er nog 18 files, 75 kilometer bij elkaar. Na een ongeluk op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch... tussen Vinkenveen en Knoop het Oude Rijn, 12 kilometer. De linker rijstrook is daar dicht. En na een ongeluk op de A4, Den Haag-Amsterdam... tussen het ringvaartaquaduct en Hoofddorp, 6 kilometer. En daar is de rechter rijstrook dicht. Geld moet niet rollen, geld moet klimmen. En dat kan.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 NOS Radio in Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. Het is vier minuten over negen. De inwoners en omwonenden van Moerdijk maken zich nog altijd zorgen na de grote brand bij chemiepak. Is dat nou terecht? Dat hopen we straks te horen. We gaan er ook weer even kijken bij Moerdijk. We zijn onder andere bij een kapperszaak. Eerst eens even zien hoe het gaat in Brisbane. De miljoenenstad in Australië maakt zich op voor een grote overstroming. Onze correspondent is daar, Robert Portier. Robert, hoe is het? Nou ja, op dit moment begint het uh, avond te worden. Dan wordt het uh, dus ook wat donkerder. En dat is uh, extra vervelend voor al die mensen die in de buurt wonen... van, uh, van het gebied dat overstroomd raakt. Omdat zij zijn afgesloten van uh, energie. Dus het is dus donker voor hun. Ze hebben geen telefoon, ze hebben ook geen koelkasten. Uh, dus het wordt een, uh, een benauwde nacht voor ze waarschijnlijk. Zeg nou, lezen wij hier hele vreemde berichten... dat er slangen, krokodillen en haaien rondzwemmen in het getroffen Koenjesland. Um, zie je ze ook rondzwemmen bij jou in Brisbane? Nee, gelukkig niet. Uh, het is wel zo dat in deze buurt um, uh, haaien voorkomen. Sterker nog, uh, het feit dat het nu zo overstroomd is, vergroot de kans dat er haaien voor de kust komen. Uh, met name stierenhaaien, dat zijn agressieve haaien, die uh, jagen graag in uh, wat troebel water. Nou, op dit moment spoelt er natuurlijk ontzettend veel vies uh, water, water waar modder in zit, de zee in. Dus dat is een goed jaargebied voor die haaien. Vandaar dat de burgemeester van een van de naburige plekken daarvoor heeft gewaarschuwd, Jan. Wat kun je zeggen over uh, waterstijging, over het pijl wat bereikt gaat worden... en hoe snel dat bereikt gaat worden, het hoogste pijl? Uh, iedereen verwacht dat het uh, hoogste pijl ongeveer 5,5 meter is boven het normale pijl. En dat is een, een bijna een recordstand. Uh, dat wordt bereikt uh, vannacht, uh, rond 4 uur lokale tijd. Ik dacht eigenlijk dat het wat later zou zijn... Maar ik heb mij laten vertellen dat er dan uh, sprake is van vloed uh, van nacht en dat dat meewerkt om die hoogste stand te bereiken. Nou, dat betekent dus dat uh, voor veel hulpverleners het een hele lange nacht gaat worden. Voor veel mensen die nu nog niet uh, zijn weggegaan uit hun huis wordt het ook een lange nacht. Uh, want ja, ze zullen dan uh, toch moeten kijken of het water komt tot aan uh, de vloer of dat het misschien iets hoger komt. En ik sprak net met een meneer die in zijn huis uh, precies op brand stond. Hij kwam in een bootje aanvaren. Uh, stapte uit en zei: Goh, nou, mijn huis staat er nog goed bij hoor. Maar hij durfde toch niet in zijn bed te stappen vannacht. Omdat hij toch niet zeker ervan was of het goed ging aflopen. Ja, en hoe langer het duurt, hoe meer problemen er natuurlijk komen. Kan ik me zo voorstellen. Ja, dat klopt. Uh, wat je nu natuurlijk wel ziet, is dat. Uh, uh, alle aandacht is gericht op het uh, vermijden. Van, uh, van problemen door die overstroming. In de zin van dat men probeert om het aantal uh, slachtoffers natuurlijk te beperken. Mensen vroegtijdig te waarschuwen om weg te gaan. Om, uh, uh, vooral maatregelen te nemen en uh, vroegtijdig maatregelen te nemen. Niet af te wachten tot het te laat is. Maar uh, als straks het water wat wijkt en uh, ook als uh, de stroming wat minder krachtig is... dan uh, krijg je het probleem natuurlijk van het opruimen. Waar heel veel uh, modder uh, in de huizen terecht is gekomen. Van de muggen, die uh, heel veel ziektes met zich mee kunnen brengen. En natuurlijk gewoon van de schade die is uh, opgelopen door al het water. En dat uh, is geen misselijke schade, want ik stond net bij de rivier. En daar dreven gewoon hele vlotte en hele stijgers voorbij... waar normaal de veerboten aanleggen. Dus uh, dat zal ook nog een hele klus worden om dat op te gaan ruimen weer op te bouwen. Uh, Robert, dat water wat straks in de straten van Brisbane komt te staan... komt dat dan vooral uit die rivier of komt het ook over land aan? Het, uh, het komt uh, juist uh, vanwege het vele, de vele regen... die uh, in de afgelopen maanden, uh, weken is gevallen in het hele gebied. En uh, dat uh, water dat zoekt natuurlijk zijn weg naar het laagste punt, mm. naar de oceaan. En Brisbane ligt aan de monding van, uh, van de oceaan. En daar komen heel veel rivieren... Uh, samen In de loop van, uh, van, van de loop van de Brisbane rivier, uh, want Brisbane is genoemd naar die, uh, naar die rivier, uh, daar, daar verzamelen zich heel veel stromen en stroompjes. En dat zorgt ervoor dat het water hier met zo'n enorme kracht naar buiten wordt geschuwd en dat het om zoveel water gaat. Robert Portier, in Brisbane wacht dus op het stijgen van het water. Het water dat al aan het stijgen is daar. En wij schakelen nog één keer deze ochtend met uh, Moerdijk, omgeving Moerdijk. Uh, Mark Hamer is daar al de hele ochtend, is al in het epicentrum van alle problemen geweest. Van die uh, ramp bij Chemiepak, namelijk bij Chemiepak zelf. Waar ben jij nu? Ja, ik ben bij Jan de Kapper. Eindelijk even binnen, eindelijk even tijd om een kopje koffie te drinken. Want we zijn al de hele ochtend inderdaad in het gebied geweest. Eerst eigenlijk ten noorden van de ramplek bij wat boeren langs geweest... die de overlast hebben. En bij een van de boeren waarbij de koeien aan de diarree zijn. Maar nu dus in het dorp zelf, bij Jan Beestermans. Het is wel het, het gesprek van de dag, hè? Ja, ja, ze hebben het er, veel klanten hebben het erover. De onzekerheid die voor, voor heel veel mensen er toch blijft bestaan... na zo'n persconferentie van uh, gemeente en GGD blijft er gewoon heel veel vragen open van joh, wat doet het met onze gezondheid? Die, die wolk die staat wel richting Strijen, en schavendeel. Maar wat doet een helikopter? Hoe groot wordt het verspreidingsgebied dan voor ons? Ja, er zijn, eh, alle gevaarlijke stoffen die ze meten, zegt mij niet. Maar wat heeft dat voor impact op onze, op onze lichamen en luchtwegen? U bent nu iemand aan het knippen, want dan vraag ik even gelijk wat aan. Hoe heeft u die persconferentie gisteren beleefd? Ja, ik kom zelf niet uit Moedijn, ik kom uit CMR's Hoek. En, uh, ja, het is gewoon wel heel onduidelijk voor alle mensen. Is dat, waar, even, wat ik weet, na het rondrijden vandaag weet ik niet meer waar Noord en Zuid is eigenlijk. Ah, oké. Okay. Waar, waar ligt het hier vandaan? Nou, zee ligt er niet heel ver vandaan. Het ligt er twee kilometer vandaan, maar het is gewoon voor iedereen... wel heel onduidelijk wat, wat de gevolgen zijn. Ben je toch een beetje bang? Ja, ik persoonlijk niet zo heel bang, maar ja, het, is, het is niet duidelijk. Het is gewoon wel heel onduidelijk voor iedereen. gaan we even terug naar, naar de kapper. Want u heeft ook zojuist een, een brief gekregen van de gemeente. Ja, ik vond vanmorgen de briefbus met, uh, met uh, de onderzoeken van het uh, RIVM... En ja goed, daar spreken ze natuurlijk over de gemeten concentraties. Maar daar staat nergens bij waar ze gemeten hebben, wanneer ze gemeten hebben. Of ze dat allemaal onder gelijke condities gedaan hebben. Dus u vertrouwt het eigenlijk niet? Nee, ik vind het onduidelijk. Het is, ik vind het, uh, de schuldige aanwijzen, dat is op dit moment uh, belangrijk. En het chemiepak eigen... okay, wordt nu aangewezen. Ja. Ze zijn uh, strafrechtelijk onderzoek begonnen. Ja, en het eigen straatje een beetje van, joh, Wij hebben het goed gedaan. Maar ik denk dat de... Want de on... hoe keken u gisteren naar die persconferentie? Ja, maar goed, ik, ik was eigenlijk meer bediend van joh. Ik uh... zag die mensen zitten achter die tafel en toen? Had ik het gevoel dat ik hetzelfde zou krijgen als afgelopen zaterdagmiddag. Van. Uh, nou, we gaan weer uh, lang zitten praten en eigenlijk weten we niks. Als ik, uh, ik vind altijd met, met, met dat soort. Je poppenkast. Ja, een beetje wel. Het is net niet, uh, niet open, open genoeg. Het is het. Ja, zelf, het eigen straatje, straatje een beetje schoonwegen en, uh, en de schuldigen aanwijzen. Terwijl de, de gezondheidsrisico's die we lopen nu, zal dat ook moeilijk te zien zijn. Maar... Wat is er op later? Je hoort in de media ook tegenstrijdige berichten. De ene toxoloog, zegt: je op langere termijn, krijgen we daar wel uh, of kunnen we daar wel problemen mee krijgen? En van het RIVM zeggen we, ja, we hebben gemeten en dat is niks. Ja, he, want en, en we hoorden dan opeens, er is een hele hoge concentratie lood aan de overkant gevonden. Ja, nou, dat maakt ons toch wel zorgen. Want het is natuurlijk, als ik, uh, als ik kijk naar een paar, jaar, een paar maanden terug met de aswolk, dat die dus heen en terugkomt van, uh, van IJsland naar uh, Portugal en weer terug. Wat komt met dat lood? En, en strijden zie je natuurlijk een kilometer tegenover. Nu zijn daar de koeien aan, uh, aan de diarree. En, en wie weet wat wij straks krijgen als we lood in moeten gaan ademen of, of inademen. Want de wind staat natuurlijk nu wel even heel anders... als vorige week uh, ten tijde van de brand. Ja, precies. Nou, we horen het hier eigenlijk in de omgeving. Die persconferentie van gisteren, ja, dat had eigenlijk wat, wat geruststellend moeten zijn. Had rust moeten brengen in de omgeving. Maar wij hebben vanochtend gehoord, die is het totaal niet, nog niet. Eerst allemaal afwachten wat nou uiteindelijk de definitieve resultaten zijn van alle onderzoeken. Mark Hamer in Moerdijk. Nou, we hebben ook nog een toxicoloog gevonden. Maar jury van Deursen, goedemorgen. Goedemorgen. De bevolking, u hoort het, Jan de Kapper, maakt zich uh, ongerust, vertrouwt het niet. Ja. Uh, heeft men gelijk? Uh, nou, ik begrijp dat er nog wel heel veel onrust is. En zeker omdat er nu weer een nieuwe stof uh, geroepen wordt in de media. Van nu is Loot inderdaad weer de boosdoener. En... Laten we wel wezen, er zijn natuurlijk heel veel vieze stoffen daar uh, in de brand gevlogen. En uh, de metingen laten we wel van alles zien. Maar laat ik voorop stellen, lood inademen gaat niet meer gebeuren in ieder geval. hoor. Dus uh, dat zit voornamelijk aan die roetdeeltjes die nu zijn neergeslagen. Dus uh, het is wel zaak om uit te zoeken wat daar nu mee gaat gebeuren inderdaad. Mm, ja, want dan kan ik me zo voorstellen dat als je, noem maar wat, je koeien uh, dat gras laten eten... en vervolgens de melk gebruikt, dat het wel degelijk in bijvoorbeeld de koe terecht kan komen... en ook weer in de mens. Ja, dat klopt. En daarom denk ik dat ook het advies van het RIVM... dat je je vee niet moet laten grazen op die weilanden... en dat de gewassen nog niet gebruikt mogen worden. Ik denk dat dat een heel een goed advies is dat er eerst gewoon beter uitgezocht moet worden... wat er nu eigenlijk is neergeslagen en wat er is blijven liggen... en wat er op het gewas is blijven zitten. Ja, een collega van u was daar heel duidelijk over. Die heeft in dat rapport uh, nog eens na zitten bladeren... en die zag duizend keer uh, meer lood dan uh, gebruikelijk... En dat is zeer schadelijk. Kan dat zijn? Gaf hij aan, meneer de Boer, Jacob de Boer. Hoe komt er zoveel lood op één plaats terecht? Nou ja, die duizend keer meer, dat is uh, de meting direct na de brand geweest, geloof ik. En dat is op één plek in de Mariapolderenstad gemeten. En op diezelfde plek is de dag daarna is het level wat lood wat ze gevonden hebben... zit eigenlijk weer in dezelfde orde grootte als op al die monsterplekken die ze hebben uh, genomen. Dus ja... Kijk, het kan natuurlijk ook zijn dat het wat ze hebben genomen... dat dat vervuild is geweest met heel veel grond... waardoor het, dus, het lijkt alsof er heel veel meer lood in zit... terwijl het eigenlijk niet zo is. Maar het kan ook zijn dat er wel heel veel lood lag. Dus ik denk dat dit soort vragen dat dat zeker nog even beter uitgezocht moet worden. Had dat niet al moeten gebeuren? Vindt u ook niet dat het lang duurt? Nou ja, kijk, het zijn natuurlijk hele moeilijke metingen. Zeker op gras en grond. Dat zijn echt hele lastige zaken om uit te zoeken. Dat is iets moeilijker nog dan lucht. Hmm. Um, dus ja, dat het een tijdje duurt, dat staat voorop natuurlijk. En ja, iedereen wil natuurlijk zo snel mogelijk een geruststellend antwoord. Ja. Maar ja, dat kan nou eenmaal gewoon niet in deze situatie. Nee, en toch doen uh, burgemeesters dat wel, hè? Die zeggen, er is niet zo heel veel aan de hand. Gaat u maar rustig slapen. Is nou ja, dat de de misschien toch een... laat ook uh, geen ander uh, beeld zien eigenlijk, eerlijk gezegd. Dus, nou ja, uh, u, u geeft uh, ook aan dat er meer tijd nodig is om de zaken uit te zoeken. Is dat niet een boodschap die burgemeesters dan ook moeten geven? Niet zozeer zeggen, gaat u rustig slapen, maar we hebben meer tijd nodig? Nou ja, dat is misschien een punt dat ze dat mogen zeggen. Aan de andere kant vraagt de bevolking natuurlijk ook zo snel mogelijk om een antwoord. En ik denk dat de adviezen die ze gegeven hebben, dat dat prima adviezen waren. binnen blijven, raam en deuren gesloten houden. En we zijn nu metingen aan het doen. En zodra we iets meer weten, krijgt u ook iets meer te horen. Doet het RIVM genoeg? Ja, dat denk ik zeker van wel. Ja. Nou ja, omdat ze toch controleren in een toch beperkt gebied. Terwijl je ziet dat de rook en dus ook de neerslag nog wel veel verder terecht neergekomen kan zijn. Maar dat, ja, kijk, in eerste instantie is het natuurlijk uh, de, de mensen die direct bij die brand betrokken zijn geweest. En de direct omwonenden, uh, waar men zich in eerste instantie zorgen over maakt. Dus ik denk dat ze het uh, zeer slim hebben aangepakt om eerst daar te gaan kijken. En ik denk dat het nu tijd is ook om verder te gaan kijken wat er is neergekomen. Goed. Marjorie van Duurzen, toxicoloog. Hartelijk dank voor uw toelichting. Graag gedaan. Goedemorgen. En straks 111 miljoen euro was er opgehaald voor HIT. Iedereen blij, maar onder andere corruptie zit een goede besteding van dat geld in de weg. Hoort u zo meer over. Eerst naar John Bakker. Is het nog rustig, John? Nou ja, het begint aardig op te lossen nu. Nog 40 kilometer aan file, verdeeld over 11 stuks. Met de meeste vertraging op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch. Tussen Breukelen en Knoop het Oude Rijn, 8 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstok is daar dicht. En verder is het ook langzaam rijden op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht. Tussen Lexmond en Houten over 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ondernemers klagen steen en been over de gestegen gemeentelijke belastingen. Uit eigen onderzoek van de NOS blijkt dat dit jaar gemiddeld... bijna 5% meer belasting moet worden afgedragen dan vorig jaar. Het gaat daarbij om verschillende heffingen. Onderzoek van NOS net is dat en daarvan is de redacteur Bas de Vries. Bas, um, bijna 5%, het loopt trouwens uit 1, van 3,5 tot 4,8%. Waar zit het in dat vooral in? Nou, om gemeenten in Nederland de kans te geven om te berekenen... hoeveel kleine ondernemers dit jaar nou in, uh, binnen hun grenzen precies aan lokale belastingen gaan betalen, hebben wij een voorbeeldbedrijf gemaakt. We hebben gezegd, dit bedrijf, een hotelrestaurant... met zes kamers en een terras. Hoeveel gaat dat nou exact bij jullie betalen? Hoeveel deed dat in 2010? Hoeveel in 2011? Um, en dan kan je de, de, de stijging exact berekenen. Oh. Um, nou, is het, is het punt wel dat daar natuurlijk de toeristenbelasting bij zit... Die hebben andere nemer, ondernemers niet. Dus we hebben, uh, we hebben even gekeken wat is het nou zonder toeristenbelasting? Nou, dan is die stijging 3,5%. En met uh, nog meer uh, 4,8 bijna 5. Nou noemt koninklijke horeca Nederland deze uitkomst dramatisch. Um, is het echt zo erg? Ja, dat hangt er heel erg vanaf in welke gemeente jij dan toevallig als ondernemer precies actief bent. En uh, nou ja, ook hoeveel, uh, hoe diep je zakken zijn, hoeveel, je, hoeveel klappen je op kunt vangen natuurlijk. Je moet uh, goed bedenken, die 3,5 tot bijna 5 procent, dat is een gemiddelde. Uh, achter dat cijfer gaan enorm veel verschillende regelingen uh, schuil. Uh, en heel veel verschillende belastingen in heel veel verschillende gemeenten. De verschillen zijn echt enorm. Soms is er sprake van een flinke lastenverzwaring van wel tientallen procenten uh, in dit voorbeeld. Uh, soms is het uh, nul of misschien zelfs een hele lichte daling. Um, maar goed, als je nou naar het hele plaatje kijkt... dan kan je toch wel zeggen dat uh, gemeenten en ondernemers eigenlijk hetzelfde probleem hebben op dit moment. De, cri de crisis is gewoon nog niet uh, voor voorbij. Dat hoorde je ook uh, eerder in deze uitzendingen in die reportage uit Winterswijk... Um, uh, zowel gemeenten als die ondernemers die moeten de tering naar de neering zetten. En het vervelende voor ondernemers is dat de gemeenten dat doen door niet alleen te bezuinigen, maar ook ja. uh, door, door lasten te verhogen. Ja, dat is voor hen de manier om de gaten te dichten. Hè? Ja, dat is een van de manieren. Het is een heel pakket uh, eigenlijk. En de een doet dat meer dan de ander. Ja, en MKB Nederland heeft afgelopen oktober zag ze dat al een beetje aankomen. En uh, heeft er gevraagd: uh, alsjeblieft uh, uh, gemeenten. Bevries uh, die, die lasten nou uh, voor vier jaar, want die ondernemers hebben het moeilijk. Ja, dat gebeurt dus niet. En dus is de horeca vooral de pineut? Ja, de horeca heeft het vooral uh, heel moeilijk. Um, ik sprak gisteren de eigenaar van een uh, hotel-restaurant... Uh, Annex boljartcentrum in Wijkel. Dat is een dorp in Friesland, in de gemeente Gaasland-Sloten. Um, zijn verhaal kun je nu ook terugvinden op dit moment op onze website, nws.nl. En die... Vertel, ja, Ik ben natuurlijk normaal gesproken al niet zo heel erg gek op lokale belastingen. En ik heb vooral heel veel moeite met de OZB. Dat vind ik echt een pure heffing op ondernemers. Daar kan ik helemaal de logica niet van uh, ontdekken. Maar ja, nu ik twee jaar achter elkaar mijn omzet heb zien teruglopen... het wordt hier steeds rustiger. Mensen hebben gewoon minder uit te geven. Begrijp ik er eigenlijk helemaal niet meer waarom ik uh, uh, meer moet gaan betalen. En dan moet je bedenken dat die tarieven in Gaasland-Sloten... Die, die, die gemeentes van deze manier nog nauwelijks of niet stijgen dit jaar... Misschien wel onder die 1,5 inflatie die we hebben. Maar ja, dit soort ondernemers denkt... Ja, waarom uh, dalen ze eigenlijk niet ja. in dit soort moeilijke tijden? Ja, daar ja, kan ik me ook iets bij voorstellen. Uh, je had het al even over die OZB. Welke belastingen betalen dit soort kleinere bedrijven eigenlijk nog meer? Nou, als je naar het hotelrestaurant kijkt uit ons voorbeeld... Um, dan betaalt men dus OZB voor eigenaren, zowel als gebruikers... en ook rioolheffing, zoals wij als huishoudens ook uh, doen... Uh, maar dan nog de zogenaamde precario belasting. Die betaal je voor alles op, onder en uh, boven uh, de gemeentegrond. Uh, uh, dat zou zo'n terras kunnen zijn bijvoorbeeld. Maar zelfs ook elektriciteitskabels en buizen. Uh, en als je pech hebt, dan betaal je ook nog reclamebelasting... Uh, voor het uithangbord of oh, je pui, ja. Ja. op je bui, Op borden die je aan de straat hebt gezet. En die hebben niet alle gemeenten. maar Dat soort, dat soort heffingen zijn vooral ergens tegen uh, dit jaar. Ja, en dan heb je ook nog de toeristenbelasting. Maar daar zeggen veel gemeenten van, die mag je niet meetellen. Want die wordt doorberekend hè, aan de klant. Ja, dat mogen uh, hotelhouders. En dat zie je dan op je rekening. Um, hoeveel je daaraan betaalt. Um, net zoals uh, de BTW op je rekening staat. Maar we horen van ondernemers, zoals uh, eerder deze uitzending in Winterswijk. Dat als je bijvoorbeeld een aantrekkelijke prijs van 69,95 voor een kamer rekent dat ze dan heel erg aarzelen om die op te trekken naar 71, 72 euro. Want dat maakt de Kamer weer onaantrekkelijker. En wat zijn de gevolgen daar weer van op het moment dat je het toch al moeilijk hebt? Ja, Wat doen ondernemers nou? Betalen ze het maar gewoon? Of sluiten ze de tent? Of proberen ze er op een of andere manier nog onderuit te komen? Nou ja, ook, ook, ook dat, verschilt, uh, uh, dat verschilt enorm. Uh, je ziet dat heel veel aandacht gaat, uitgaat naar die, uh, die OZB... Daar zijn gemeenten kennelijk ook gevoelig voor, want uh, die OZB uh, in dat ons plaatje, daar, dat valt nogal mee, de stijging. Het zit hem dus vooral meer in die, ik nou, zal maar even zeggen, meer stiekem belastingen als de, als de ja. reclame. Ja. Dus dan haal je het maar weg of je zorgt dat je je bedrijf anders inricht? Ja, of, of je maakt het wat diffuser uh, uh, door die toeristenbelasting dus uh, um, omhoog te trekken. Um, uh, en, en, of, of zelf de klappen op te vangen dus, want als je, als je, als je op 69,95 wil blijven zitten uh, en je moet toch die to toeristenbelasting ja. uh, doorberekenen ja, dan, dan pak je het verlies maar zelf ja, dan moet je alleen dan kun je niet jaren mee doorgaan want dan houdt het op een gegeven moment op en dat is waar aan Nederland uh, nu voor waarschuwt een gemiddelde ondernemer uh, in, op, in, op dit terrein schijnt 25.000 euro per jaar te verdienen dat is al niet heel veel als je dag en nacht in taal bent Ja, en op een gegeven moment uh, uh, kan het misgaan Bas de Vries van NOSnet. NOSnet deed onderzoek naar de gemeentelijke belastingen... en die stijgen dus behoorlijk voor de ondernemers. Alles is terug te vinden op onze website nos.nl. Dat geldt ook voor het volgende. Van de 111 miljoen euro die Nederland vorig jaar ophaalde... voor de bevolking van Haiti... is lang niet alles goed terechtgekomen. Corruptie, slecht bestuur en hulporganisaties die elkaar in de weg zitten zijn daarvoor verantwoordelijk. Blijkt uit een rondgang langs alle organisaties die hebben meegedaan aan de actie Nederland helpt Haiti Giro 555 een rondgang door de NOS. Het is vandaag een jaar geleden dat de aardbeving een deel van het land verwoestte.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 8.634.180 euro. En dat was alleen het geld van Radio 555. Kijk eens eventjes. 83.428.252 euro. Dank Uiteindelijk kwam het bedrag uit op 111 miljoen euro. Ik weet zeker dat jullie dat waar gaan maken. Het gaat heel goed terechtkomen. Een jaar later moet de conclusie zijn dat niet al het geld goed is besteed. Op de beginnen willen de kosten tegen, omdat vrijwel alles moest worden ingevlogen. Maar verder is er sprake van corruptie en slecht bestuur. Uit onze rondgang langs de hulporganisaties blijkt dat er af en toe geld geschoven wordt. Het Rode Kruis zegt... Corruptie is heel subtiel. De prijzen worden zomaar verhoogd. Een lokale bestuurder eist dat zijn mensen worden aangenomen bij een project, ongeacht hun expertise. En als je dat niet doet, dan wordt het project tegengewerkt en ik ook kerk in actie laat weten. Alle hulporganisaties klagen over corruptie bij de import van hulpgoederen via de Dominicaanse Republiek. Zonder extra geld voor de douaniers komen de goederen niet of heel traag het land in. Kortheid heeft daar ook last van. Het is geen openlijke corruptie, maar alles moet worden geregistreerd en je staat heel lang bij de douane. Ook Oxfam heeft er last van. Maar bij Care halen ze een beetje de schouders op. In arme landen worden hulporganisaties per definitie geconfronteerd met corruptie. En in Haiti is het niet anders. De politieke instabiliteit in Haiti helpt daar niet bij. De betogers eisten dat de verkiezingen ongeldig zouden worden verklaard... wegens fraude. oxfam Novib is vrij kritisch. De politiek hindert het werk van Oxfam. We rijden nog steeds met vrachtwagens vol met water rond... omdat niemand een besluit neemt over de aanleg van een waterleidingssysteem. Ook het altijd neutrale Rode Kruis heeft kritiek. De overheid in Haiti is ronduit zwak. Hoewel het niet aan ons is om een uitspraak te doen over het bestuur. Tier formuleert het wat netter. De regering van Haiti heeft maar een beperkte capaciteit. En dat is niet bevorderlijk voor de hulp die wij willen bieden. Dat wordt onderschreven door Unicef en Coreate. Ico Kerk in Actie noemt nog een punt. Salarissen van overheidspersoneel worden vaak met vertraging uitbetaald. Dat heeft een slechte invloed op de sfeer en zorgt voor corruptie. En verder blijkt uit ons onderzoek dat veel organisaties vinden... dat er te weinig geld is voor de wederopbouw. En dat organisaties moeite hebben om personeel te vinden. En dat komt dan omdat er zoveel hulporganisaties actief zijn. En dat de banen voor de Haitianen met een beetje opleiding... voor het opscheppen liggen. En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Het hele onderzoek is terug te lezen op nos.nl. En u uh, acht... nee, hoort er later <laughs> meer over. Dan werd versloten, onder andere. Ga maar ja. lezen. Ja, Zo'n website. Goed. Vijf en half tien. Het kabinet spreekt van een leermoment. De aanpak van de Q-koorts vorig jaar. Zo'n 4000 mensen raakten besmet en 15 mensen zijn eraan overleden. Is deze regering in staat om een eventuele toekomstige uitbraak... dan wel adequaat te bestrijden? Deze vraag staat centraal vandaag in de Tweede Kamer in het debat. Verslaggever Marcel Bril in Den Haag gaat dat volgen. Uh, Marcel, wat denk jij? Komen ze met oplossingen? Nou, als je naar de maatregelen kijkt die het kabinet in november heeft genomen... dan durf ik niet te zeggen dat er een garantie is... dat bij een volgende uitbraak uh, minder mensen ziek zullen worden... of minder mensen zullen gaan overlijden. Er zijn door het vorige kabinet wel uh, zijn er stevige keuzes gemaakt... om de kans te verkleinen... Dat er weer zo'n grote uitbraak komt. We hoorden het uh, net ook al hè, van uh, Jos van der Zanden... de deskundige van GGD Hart voor Nederland. Er zijn geiten geruimd, dieren zijn gevaccineerd... en voor bepaalde bedrijven geldt er een fokverbod. Maar al die maatregelen, dat is natuurlijk geen garantie... dat de Q-koorts ook uitgebannen is. Nou, en stel nou dat hij uh, toch weer uh, terugkeert, dat hij toch weer uitbreekt... is het uh, wel van belang om dan te weten... hoe de regering het dit keer precies aan gaat pakken. En daar moet ik van concluderen dat dat toch nog best wel onduidelijk blijft. Maar neemt het kabinet de commissie Van Dijk... waar we het eerder over hebben gehad vanochtend... de commissie die onderzoek heeft gedaan, de aanbevelingen niet serieus? Ja, ze nemen die wel serieus. En in grote lijnen zegt de regering ook... we nemen die adviezen allemaal over. Bijvoorbeeld we gaan beter luisteren naar signalen die uit de regio's komen... als er gemeld wordt dat er ergens koorts uh, is. En we gaan dan ook vervolgens nog eens een keer sneller reageren. We vinden ook, zegt het kabinet, uh, van belang... dat de volksgezondheid boven de economische belangen gaat. Maar de de oppositie in de Tweede Kamer neemt daar toch geen genoegen mee. Zij willen namelijk bijvoorbeeld dat er vastgelegd wordt... dat het ministerie van Volksgezondheid uh, het voortouw neemt in dit soort situaties. Het kabinet wil zo ver niet gaan om dat echt formeel vast te leggen. Want zo melden de minister en de staatssecretaris. Dat is al lang zo geregeld. Uh, maar dan zal de oppositie beantwoorden... ja, dat zeg je nu allemaal wel. Maar uh, de commissie van Dijk die concludeert toch dat het niet gebeurd is in mm. het verleden. Kortom, zo dadelijk in het debat zal de oppositie... Uh, de bewindspersonen gaan verwijten dat er helemaal geen lessen zijn getrokken. Er wordt op de oude voet doorgegaan volgens hen. Nou, met deze minderheidsregering heeft de oppositie belangrijke rol. Ze kunnen een hand uh... Die wordt uitgestoken. Komen ze ook zelf met een oplossing dan? Ja, in de kern uh, komt het erop neer dat die kritiek van die verschillende partijen is... dat er uh, te veel politieke belangen meespelen bij de bestrijding van zo'n dierziekte. Want als je uh, uh, te snel gaat besluiten om geiten te gaan ruimen... dan zien de boeren uh, dat niet zitten. Die worden boos. En dat vindt een regering weer niet leuk. En bovendien is het verwijt van de uh, oppositie... dat er veel te veel verschillende instanties mee bezig zijn... die ook weer allemaal verschillende belangen hebben. Ik heb een, een plaatje gezien in een rapport waarop stond wie en wat er allemaal uh, betrokken is... bij de melding en de bestrijding van de q -courts. nou ja, dan uh, moet je echt organisatiekunde gestudeerd ja. hebben... voordat je het een beetje wil begrijpen. Dus dat moet anders, vindt de oppositie. En dan de vraag, komen ze zelf ook met oplossingen? Nou, uh, de PvdA die heeft een plan. Kamerlid uh, Ariep gaat vandaag pleiten... voor een landelijke coördinator publieke gezondheid. Iemand die onafhankelijk eigenlijk toeziet op wat er uh, gaande is. En dan heb je een onafhankelijk uh, iemand nodig die boven alle partijen staat... en die niet verweven is met het uh, uh, departement van VWS of met landbouw of economisch belangen. Uh, zo iemand die signalen uh, oppakt en alle bevoegdheid heeft om uh, uh, daar omheen uh, snel en adequaat te reageren. Een soort superbestrijder dus. Maar in ieder geval het CDA en de VVD... die steunen het kabinet voorlopig, zo lijkt het. Dus de kans is niet zo heel erg groot... dat er het aan het eind van het liedje... tot een radicaal andere aanpak van de Q-korts wordt besloten. Marcel Bril in Den Haag volgt vandaag het debat in de Tweede Kamer... over de aanpak van de Q-korts. Ben benieuwd hoe dat zal gaan, dat debat. Uh, ook benieuwd naar de uitzending hierna. Sven Kokkeman. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, wij borduren ook voort op dat Q-Koorts-debat... maar dan met een speciaal fonds voor de slachtoffers van de Q-Koorts. De Partij voor de Dieren wil namelijk dat die mensen... financieel worden gecompenseerd. Om hoeveel geld en hoeveel mensen het gaat, horen we zo meteen. Verder de hulporganisatie HealthNet-TPO... die uh, opereert in Afghanistan... en is erg tegen de nieuwe plannen van het kabinet... om een nieuwe missie op te tuigen daar. Alleen maar bedoeld om de Amerikaanse aftocht af te dekken... zegt de directeur. Hij is straks bij ons te gast. En we zijn in Brisbane, waar hotels hele goede zaken doen Nu daar. Uh, de overstromingen aan de orde van de dag zijn en dat water vandaag het hoogste punt bereikt. En er ook nog een stierhaai in die regio is gesignaleerd tussen de huizen. Dat en meer, zometeen. In Goedemorgen Nederland, eerst nu het nieuws. Hier is Dorrald Mechts. Radio 1, het NOS-journaal. Minister Leers wil niet meer dat asielzoekers die steeds opnieuw beroep aantekenen tegen de afwijzing van hun asielaanvraag dat beroep in Nederland afwachten. Leers wil zo voorkomen dat asielzoekers voortdurend in beroep gaan om hun verblijf in Nederland te rekken. De eerste keer mag een beroep nog wel in Nederland worden afgewacht. De afgelopen jaren hebben 130.000 mensen de aankoop of verbouwing van hun woning gefinancierd met een nationale hypotheekgarantie. Dat is ruim een derde meer dan in 2009. De stichting Waarborgfonds Fonds Eigen Woningen verhoogde in 2009 de hypotheekgarantie naar 350.000 euro. Dat was bedoeld om de woningmarkt te stimuleren. Wassende water in Australië heeft Brisbane bereikt. Verwacht wordt dat het water in de derde stad van Australië vanavond op het hoogste punt komt. Mogelijk 20.000 huizen in Brisbane komen onder water te staan. En in de Mariapolder in de buurt van Moerdijk is duizend keer meer lood aangetroffen dan wettelijk is toegestaan, zegt het RIVM. Boeren hebben in de weilanden bij het vorige week uitgebrande chemiepak overal roedeeltjes gevonden. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. AWB en verkeersinformatie. Vrij veel vertraging nog op de A2... vanuit Den Bosch naar Amsterdam bij Maarse, 4 kilometer. En de andere kant op, vanuit Amsterdam naar Den Bosch... tussen Vinkenveen en Knoop het Oude Rijn, 9 kilometer na een ongeluk. Inmiddels zijn wel alle rijstroken weer open. Dan nog de A27, vanuit Gorkum naar Utrecht, bij Nieuwegein, 4 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Wij voor de dieren willen een schadefonds voor mensen die besmet zijn door een dierziekte. Hotels in Brisbane doen buitengewoon goede zaken door de watersnood. Een Nederlandse politietrainingsmissie naar Kunduz is slecht een slecht idee, zegt de hulporganisatie Healthnet-TPO en het ochtendhumeur van Koos Postema. Drie over half tien. Dit is KRO. Goedemorgen, Nederland. Marcel Dekker is vanochtend in het natuurgebied De Blauwe Kamer. Waar ik straks een verband ga leggen tussen bevers en twee studenten uit Wageningen. En dat heeft een. En dat heeft een. Straks meer, dus. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgen, Nederland. .nl. Q-koorts slachtoffers moeten snel financieel worden gecompenseerd voor de geleden schade. Vindt de Partij voor de Dieren de Partij pleit voor een speciaal schadefonds voor mensen die zijn getroffen door de dierziekten die besmettelijk zijn voor de mens? Marianne Thieme, goedemorgen. Goedemorgen. Fractievoorzitter van die Partij voor de Dieren. Later deze ochtend debatteert de Kamer over de evaluatie van dat Q-koorts rapport van de Commissie Van Dijk. Wie moet de schade aan die Q-koorts slachtoffers gaan betalen? Nou, wij zeggen in eerste instantie de overheid. En als het dan zo zou zijn dat er ook een rechtstreeks een link te leggen valt met een geitenbedrijf. Dan kan de overheid vervolgens eventueel een juridische procedure starten bij, met, met dat, tegen dat bedrijf. Maar niet dat de slachtoffers uh, zo'n aantal jaren, zoals soms wel negen jaar, moeten gaan procederen om hun schade vergoed te krijgen. Daar kan een fonds juist voor zorgen dat mensen direct ook gecompenseerd worden. Wie zijn de slachtoffers? Ja, slachtoffers zijn eigenlijk uh, vele uh, soorten mensen. Er zijn mensen die een... Die een bedrijf hebben in de remedial teaching. Ik heb uh, gisteren nog gesproken met een mevrouw. Dat een remedial teaching uh, pra praktijk. En die heeft gewoon haar bedrijf eigenlijk moeten beëindigen. omdat ze chronische Q-korts heeft. Ja. Nou, en ze is een klein bedrijf. Ze dus heeft dus geen verzekering. En uh, staat eigenlijk met lege handen. Uh, maar goed, er zijn natuurlijk ook andere bedrijven. Uh, die uh, schade hebben ondervonden. omdat mensen niet meer gingen recreëren in de gebieden waar Q-korts was. Dus dan denk aan campings. Denk aan, uh, aan, aan, aan allerlei soorten recreatie. Ja. Dus dat zijn. Uh, dat is een behoorlijk grote groep. Ja. En dan uh, niet te vergeten natuurlijk de nabestaanden van de 15 overledenen. Juist, en de geitenhouders zelf, want die zou je ook slachtoffer kunnen noemen, want die hebben hun bedrijf soms moeten sluiten. Uh, ja, uh, zeker, maar die zijn ook vaak uh, gecompenseerd door de overheid. Dus daar zijn al regelingen voor. Uh, dat is een andere discussie. Het gaat natuurlijk uiteindelijk wel om dat uh, wat de Partij voor Dieren al vaker pleit, is dat als je een bedrijfstak uh, hebt die voor uh, gezondheidsrisico zorgt, or, or, zorgt of voor milieuschade, dat. Dat die externaliteiten dan ook eigenlijk moeten worden doorbrekend bij degene die ze veroorzaakt. Maar, de, maar wie veroorzaakt dat dan? Want de kukorts is toch niet veroorzaakt door geitenhouders? Nee, maar wel door het feit dat wij in een dichtbevolkt land uh, een intensieve geitenhouderij hebben. Ja. En uh, Toegestaan door de overheid? toegestaan door de overheid. Dus de overheid die faciliteert het ook. Dus daarom vinden we ook dat er een overheidsfonds moet komen... maar dat tegelijkertijd ook uh, niet alleen de overheid bij zou kunnen dragen... aan, aan een schadevergoedingsfonds... Ja. maar dat ook zeker het bedrijfsleven daarin een bijdrage moet leveren. Hoeveel uh, slachtoffers van Kuukwoord zijn er eigenlijk? Nou, Er zijn uh, wat tot nu toe bekend is 4000 mensen uh, ziek... waarvan uh, een tientallen ernstig, dus chronisch... die kunnen gewoon niet meer functioneren als voorheen. En er zijn 15 uh, doden gevallen. En over hoeveel geld praten we dan in zo'n fonds? Nou, dan heb je echt over een miljoenenprobleem. Uh, probleem. En dit is nog maar uh, het, het begin eigenlijk. Want we hebben natuurlijk binnen de veehouderij nog wel meer zoonoses zoals dat heet. Uh, wat? Van zoonoses, Het zijn dierziekten die besmettelijk zijn voor de mens. Ja. Denk aan de MRSA-bacterie, ja. uh, denk aan ESBL's, ja. uh, Salmonella. Ja. En uh, daarvan zeggen we steeds meer mensen: van we kunnen niet langer het bedrijfsleven daarmee weg laten komen. Maar er moet toch echt een fonds komen van mensen die daar gewoon schade door onder vinden. Ja, datzelfde bedrijfsleven zorgt het er ook voor dat de economie draait en dat wij het hier goed hebben. Nou kijk, het is misschien uh, interessant om te kijken naar andere systemen die er ook al zijn, bijvoorbeeld met kerncentrales. Op dit moment is het zo dat er ook een 14 miljard euro fonds uh, bestaat, uh, waarbij bij calamiteiten ook uitgekeerd gaat worden door de overheid, omdat uh, ja nogal enorme risico's aan kerncentrales verbonden zijn. Ja. Maar de overheid die uh, voelt zich daar verantwoordelijk voor, omdat ze ook dat soort uh, centrales ook faciliteert. Nou, zo zou je met de intensieve die voor grote gezondheidsrisico's zorgt, ja. hetzelfde moeten toepassen. Maar ja, Dat betekent dat, dat iedereen die een verkeerd ei eet en daardoor een salmonella-infectie oploopt, meteen een beroep kan doen op dat schadefonds? Nou kijk, het is natuurlijk zo dat je goede criteria moet hanteren, dat er ook duidelijk een relatie is tussen uh, de, de, de, de, een, een soort van gevaarzetting, zoals in het geval van de Q-koorts ook duidelijk werd. De overheid heeft uh, niet bekendgemaakt waar de besmettingshaarden waren van de Q-koorts. Nee, maar u noemde het zelf ook salmonella. Ja, zeker. En de MRSA-bacterie. Zeker. En daar gaan ook duidelijk, uh, jaarlijks daar worden daar duizenden mensen ziek van. En er worden ja. honderden mensen gaan daaraan dood. Maar dan eet ik een verkeerd ei. En ja. dan krijg ik een salmonella-infectie. Ja? Dan? Nou kijk, in Zweden is het bijvoorbeeld uh, verplicht om uh, een, uh, een, um te voorkomen dat de salmonella in deze producten uh, terecht komt. Daar ja. hebben ze ook alleen methoden voor. Ja. Maar in Nederland uh, is het gewoon toegestaan om dat soort uh, de eieren gewoon te blijven verkopen. Ja. En, uh, en die risico's ja, die moeten natuurlijk wel ergens uh, dan ook een, een schadeloosstelling moet natuurlijk wel mogelijk zijn. En biologische eieren hebben een veel lagere kans op salmonella geloof ik hè? Nou sowieso als het gaat om uh, biologische producten, dan uh, ben je al veel beter bezig met je gezondheid. Ja. Goed, dus iedereen die een dierziekte oploopt, mag dan wat u betreft eh, beroep doen op dat eh, schadefonds. Dus ook mensen die Claus hier oplopen, bijvoorbeeld. Als daar een relatie tussen is en als dat het inderdaad een overdraagbare ziekte is, dan is dat zeker een goed idee. Goed, we gaan eens even praten met een van de slachtoffers zelf. Uh, Michel van den Berg, goedemorgen. Goedemorgen. U bent voorzitter van... Uh... Question, dat is de patiëntenvereniging van Q-coorts, uh, patiënten. Uh, hoeveel mensen zijn het slachtoffer van die q koorts en hoe groot is de schade? Alles bij elkaar. Marianne Thieme had het net over 4000 uh, zieken, vijf, 15 uh, mensen die zijn overleden... en een miljoenenbedrag dat in dat fonds zou moeten. Heeft ze gelijk? Ja, ze heeft daar uh, absoluut gelijk. En laten we beginnen om, te, uh, om aan te geven dat de aanpak van mevrouw Thieme ons aanstaat. Dat ja. betekent een, uh, geen rechtstreeks contact tussen patiënten, de sector... Maar schadeloosstelling door de overheid, zoals dat eigenlijk feitelijk ook bij de geitenhouders is, um, is gebeurd. Ja. Als je um, gaat bedenken dat je ongeveer 4.000 tot 4.500 besmettingen hebt, waarvan 20% worden gezien als langdurig, dan heb je het over ongeveer 1.000 mensen... Op dit moment staat de teller voor de chronisch zieken op tussen de 1 en de 3 procent. Maar daar is ook nog wel wat over te doen. Dat ja. zou nog kunnen toenemen. Dus je hebt het over ongeveer duizend patiënten. Als die duizend patiënten een inkomensachteruitgang zouden hebben... van ongeveer duizend euro per maand als ze in de via komen... Ja. dan heb je het al over een schade van 1 miljoen euro per maand. Juist. Nog los van grotere schades die optreden op het moment dat mensen eh, daadwerkelijk van baan kwijtraken... ZZP'ers die geen werk meer hebben... ...tijdelijke arbeidsovereenkomsten die niet verlengd worden. Ja, dan hebt u de dus echt van vindt... miljoenen per jaar. Nou zegt Marianne Tiem ook, de geitenhouder zelf, dus de bedrijfssector zelf... ...zou ook een beetje mee moeten betalen en verantwoordelijk moeten, gehouden, moeten worden gehouden. Bent u het daar mee eens? Daar kan ik, ik me in vinden, zij het, ja. dat ik dat dan een indirecte financiering zou vinden... ...van, um, van de pot waar, waar de overheid uit zou ja. moeten putten. Goed. U bent dus, het dus uh, uh, grotendeels eens met de voorstellen van Marianne Tiem. Nou, mevrouw Tiem, u hebt een medestander. Dat is mooi meegenomen op de dag dat het debat plaatsvindt. Ja, zeker. Ik, uh, ik denk dat het heel erg goed is ook daarnaast... dat naast dat er een schadevergoeding uh, komt... dat ook de overheid excuses maakt naar de patiënt toe... aangezien zij verzuimd heeft om bekend te maken waar de besmettingshaarden zitten. Ja. En uh, dat is toch op zijn minst wat ze kunnen doen. Gaat u dit ook uh, officieel in een motie voorstellen, zoals dat dan heet vandaag in het Kamerdebat? Ja, ik uh, ga wel goed even kijken naar wat in hoeverre ook uh, het kabinet bereid is... om uh, lessen echt te trekken van deze vreselijke crisis. Ja. Uh, het lijkt erop dat zij eigenlijk gewoon willen doorgaan op de ingeslagen weg met hier ja. en daar wat communicatieverbeteringen ja. En daar zal ik geen genoegen mee nemen. Goed, en u komt dus met een motie. Hebt u al een Kamermeerderheid voor dat fonds? Nou, het is tegenwoordig uh, gewoonte om, om, om al, uh, al dus, om te zeggen, uh, meerderheden te gaan smeden. Voorafgaand aan het debat, ja. zie ik bij heel veel partijen. Ja. Maar daar, zei is de partij de, daar is de Partij voor de Dieren niet van. Wij willen graag in het openbaar de partijen confronteren met mogelijkheden. En dat ze dan ook dan ja. moeten gaan uh, beargumenteren waarom ze voor of tegen zijn. Dat is een dat handig antwoord voor veel te veel zeggen ik heb nog geen Kamermeerderheid. Het is veel transparanter. Nou ja, goed, uh, kijk, ik hoop dat ik de SP in ieder geval ook mee ga, ga krijgen. Ja. De PvdA heeft ook gezegd dat dit nooit meer mag voorkomen. Ja. Dus ik hoop eigenlijk wel dat de mensen hiervoor voelen. Marianne Thieme en Michel van den Berg, ik dank u allebei. Dank u wel. De vraag van vandaag. Elke dag stellen wij u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u het bijzonder interesseert. De Rotterdamse taxicentrale start volgende maand... een proef met camera's op het dak van die taxis. Die camera's die moeten de chauffeurs beschermen tegen geweld. Zomaar filmen rond een taxi op de openbare weg. Mag dat? Dat is de vraag. Privacy-advocaat Erik Verhelst heeft het antwoord. Het zonder geldige reden plaatsen van een camera op een taxi... is op grond van de wet bescherming persoonsgegevens verboden. Het mag alleen als het belang van de taxichauffeur groter is van het privacybelang van de burger. En, en dat betekent dat de individuele taxichauffeur... uiteindelijk bij het college bescherming persoonsgegevens moet melden... dat hij een camera op zijn dak gaat zetten. En dit college eh, beslist of de taxichauffeur de camera mag plaatsen. Indien de chauffeur de genoemde regels overtreedt... Riskeert hij een boete van 4500 euro? Alles dus het spontane antwoord van privacyadvocaat Erik Verhelst. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan vooral naar Goedemorgen voor uw minuut Ranking de Nieuws. Terug nu naar dat natuurgebied, de Blauwe Kamer. Kijken of de verbindingsproblemen zijn hersteld. Marcel Dekker, waar is dat in hemelsnaam, die Blauwe Kamer? Ja, dat is een uh, rivieroeverreservaat zoals dat heet, langs de Nederrijn in uh, Renen. Gebied dat regelmatig overstroomt en nu al helemaal. Christophe, gooi die stokjes even in het water. En dat klinkt zo. Nou, dat zal je misschien niet hebben gehoord als luisteraar, maar het staat hier wel tot aan de dijk. En dat maakt dit gebied dan ook tot een ideaal gebied voor de beestjes waar wij het over gaan hebben, namelijk de bever. En dat, dames en heren, brengt ons op twee studenten die sinds kort een speciale relatie met die bever hebben. Stefan Sand en Christophe Jansing van de Wageningen Universiteit. Wat hebben jullie gedaan met die bevers? We hebben ze gefilmd. Gefilmd? Doe ja. maar! Ja, we hebben ze gefilmd terwijl ze een boom aan het omleggen zijn. Ja, en dan zeg ik meteen van ja, wat is daar in Hemelsnaam zo, zo bijzonder aan? Nou ja, dat doen ze dus s'nachts. Dus je ziet dat normaal gesproken niet zo snel. Het is heel moeilijk om dat zelf te zien. En als je dan zo'n camera bij hangt, dan is het een stuk makkelijker. Ja, en waarom wilden jullie dat zo graag? Dat filmen van die bevers, terwijl ze in actie zijn. Nou ja, wij hebben die, we zagen die sporen daar en dachten van ja, dat is heel leuk. Maar het is juist super gaaf om dat echt op film vast te leggen. En we hadden, we hadden die camera's, dus we dachten, nou dat moeten we gewoon doen. Ja, want voor alle duidelijkheid, filmpjes van bevers. Die de hele tijd heen en weer lopen over ons landschap. Die kennen we al uh, in Nederland. Maar dit was wel toch redelijk uniek. Ja, dit was wel, uh, dit was wel wat uh, unieker, ja. ja. Hoe hebben jullie het gedaan? Wat, uh, wat ik, als ik nu naar het gebied kijk waar het over gaat, waar die bevers actief zijn... Uh, dan is dat niet zo'n eenvoudige klus, lijkt mij, met al dat water. Nee, zeker niet. Ik, uh, ik heb ook nog een keer te halen, want die was uh, helemaal ondergelopen. Ja, <laughs> zo is dat gegaan. Um, ja, we, we kijken nu naar dat gebied waar uh, die bevers uh, actief zijn. Uh, die hier uh, sinds enkele jaren uh, actief zijn. Want er zit een mooi verhaal achter. Hè? Die bevers die zaten hier nooit en toen gebeurde er wat. Ja, toen is er uh, blijkbaar eentje ontsnapt uit de dierentuin. En die is hier naartoe gekomen. En uh, ja, die heeft hier dan een familie gesticht. Die heeft toch een ander vrouwtje nog gevonden blijkbaar. Dus één zo'n bever is hier naartoe gekropen vanuit uh, de dierentuin hier in Renen en die is hier beginnen te fokken eigenlijk. Ja, hij is er niet gekropen, maar waarschijnlijk is hij gezwommen. Ja. Dus want, ja, dat doen ze toch liever dan kruipen. En ja, ja dat zit er wel goed in, ja, dat dat gebeurd is. Ja. Laten we het eens even over die bevers hebben, um, uh, Stefan Zand. Um, daar hebben we er best al veel van, hè, volgens mij, in Nederland op dit ogenblik. Een jaar of decennia of drie, vier geleden was, was er geen eentje te bekennen in Nederland. En dan plotseling... Ja, en dan plotseling toen zijn er een stel geherintroduceerd, onder andere in de Gelderse Poort. En uh, al die bevers die zijn zich nu uh, flink aan het uh, uitbreiden. Er zitten er nu ongeveer 500 in Nederland en uh, op verschillende oh. plekken. Ja. En dat is misschien dan een beetje gek om te zeggen, uh, Christophe, maar waarom willen wij zo graag bevers in Nederland? Ze knauwen alles kapot. Ja, dat is waar. Maar ze zorgen ze wel... ondergraven de dijken. Ja, maar ze zorgen wel voor uh, meer dynamiek in het systeem, doordat ze dus... Uh bepaalde bomen weghalen, is er weer meer kans op verjonging. En krijg je dus ook een mooier landschap... met verschillende ja, hoogtes van bomen en verschillende leeftijden. Dus zit er zitten niet alleen maar negatieve punten aan. Nee, goed. Nou, ze zullen ook niet weten dat het kabinet weer gaat bezuinigen op de natuur. Heeft dat nog effect op de bevers, denkt u? Ik denk dat die vrolijk door blijven knagen. <laughs> zeg, dan moet ik toch even iets zeggen... want jullie zijn redelijk bekend geworden nu door dit filmpje... maar jullie hadden ook al een filmpje gemaakt over wilde zwijnen op de Utrechtse Heuvelrug. En jij verklapte mij dat je eigenlijk dat filmpje nog veel bijzonderder vond. Ja, dat was voor mij echt, echt nieuws. Dit, uh, dit is ook hartstikke leuk. Maar het is, mooi. En, uh, het is nieuws dat het zo goed gaat met die soort. En dat, dat is ook mooi nieuws. Ja, ga dat maar eens overtreffen, Christophe. Wat, uh, wat wordt het hierna? Wat voor filmpje? Nieuw dier in Zeeland? Uh, ja, of we gaan natuurlijk een zeldzaam luipaard filmen. Die daar ook nog nooit gezien is. Of we gaan de wolf proberen te pakken. Ja, maar heel veel succes wel ermee. Okay. Dank je wel. Wel. Wel. wel. Veel goed nieuws dus bij Marcel Dekker. Straks, hotels in Brisbane doen met die hoge waterstanden hele goede zaken. Eerst nu naar het andere goede nieuws. Positive News Network. Ik met Mout. Nou zeg, wat een verschuivingen in de top 10 van populairste personeelsreizen. Uh, nou ja, goed, ik, ik weet niet waar het precies mee te maken heeft. Maar we merken gewoon dat er inderdaad een verschuiving is. Nou, spannend. Ja. Goedemiddag. Gefeliciteerd. Dankjewel. Waarmee? Ik denk met, u, met de Gastvrijheids uh, die we gewonnen hebben. Ja. Ja. Wel wow, mooi toch? Ja geweldig. koning op het werk. Wat, <klaars> maakt, u... oh, wat maakt jullie zo uh, gastvrij? Um, ja, dat, zou je, dat is moeilijk natuurlijk van jezelf uh, te zeggen. Bent u wat koffie zetten? Ik ben, uh, Ja, ik ben gewoon aan het werk. Ja natuurlijk. Ja, dus, ja, ga uh, gewoon door. We worden ja. <laughs> allemaal erbij waar ik zal het even... Ja. Oh. Zo. Wat is het? Wat ben je wat maken? cappuccino. We zijn drie cappuccino's aan het maken. Wat maakt ons zo gastvrij? Uh, oh, ja. Ik denk dat de uh, jury uh, ons beoordeeld heeft op de manier zoals we al jarenlang uh, werken. Sowieso met veel plezier uh, en uh, dat we mensen een warme hart uh, toedienen eigenlijk. Fijne dag! Goed zo, Goedjes. Dag! Dag meneer! Nee, nou goed, gewoon het magische winterwonderland en eigenlijk op de sneeuwscooters inderdaad de huskies, de rendierensleden en nou ja goed, het robuuste, uh, ja, het blokhutgevoel uh, dat komt daar weer helemaal tot leven. Spreek ik met Aard Polhout? Daar spreekt u mee. U heeft het record uh, in kweeklust uh, verbroken, hè? Dat klopt. U heeft een plaquette gekregen? Ja. U had eerst canaries, kweekte u? Ja. En nu uh, bent u met uh, wat andere vogels aan de slag gegaan? Ja, met uh, tropische lijsters. Tropische lijsters. Is dat lastiger dan canaries of niet? Dat is al wat moeilijk kweken, ja. Dat is erkenning voor hard werken gewoon, toch? Ja, je, je hebt een bepaalde hobby en uh, als je daar een beetje succes mee houdt, is dat natuurlijk wel leuk. Bent u daar de hele dag mee bezig? Nee, ik zit nu in Luxemburg voor mijn werk, dus... Oh, wat doet u voor werk? Ik ben redecker. Ja, dat is weer een hele andere bezigheid. Tak van sport. Ja. Nadat vorig jaar bijvoorbeeld IJsland in de winterperiode erg in trek was, is nu eigenlijk Lapland weer helemaal terug van weg geweest. Lapland? Ja. Met caravan- en camperbezitters zijn verknocht aan hun voertuig. Ja, dat klopt. We hebben een onderzoek laten uitvoeren door GFK. We hebben daarin bijna duizend caravan- en camperbezitters benaderd... met de vraag of zij op een andere manier op vakantie zouden willen... als dat beter is voor hun portemonnee en voor het milieu. En dat wil zeggen dat ze dus met de auto op vakantie zouden gaan... en dan op de vakantiebestemming een huisje of een stacaravan of een huurtent zouden huren. Maar 80% van de camper- en caravanbezitters is daar niet toe bereid. Heeft daar geen zin in? Nee, heeft daar geen zin in, nee. Is nu eigenlijk Lapland weer helemaal uh, terug van weg geweest. Brengen van het goede nieuws was Carl-Johan de Zwart. We gaan om tien minuten voor tien naar Australië... waar de stad Brisbane de hoogste waterstand en de overstromingen um, uh, bereiken vandaag. De uh, premier in uh, Australië heeft gewaarschuwd... dat zeker 20.000 gebouwen vol lopen de komende dagen. Hoorde u ook al in het uh, NOS Journaal, hier straks op deze zender... Maar waar het voor duizenden mensen een ramp is, dat ondergelopen gebied... is dat zeker niet het geval voor uh, de enkele grote hotels daar in Brisbane. Zoals het hotel waar de Nederlander Douwer-Strang werkt als manager. Meneer Strang, goedemorgen. Goedemorgen voor jullie. Ja, Hier u doet... is de dag al op zijn einde aan het lopen. Ja, u doet goede zaken op dit moment, begrijp ik, hè? Wij doen goede zaken. Helaas, moet ik zeggen, wel. Uh, er is hier een ontzettende ramp aan het voltrekken in, uh, in Brisbane. Ja. En uh, ja, eigenlijk uh, drie kwart van het centrum is uh, volledig afgesloten voor uh, iedereen. En veel van mijn collega's hebben al te maken uh, met, met, hotel, of met, met wateroverlast. En uh, wij zijn een van de, ja, in deze omstandigheden gelukkige hotels uh, op het hoogste punt in het centrum van Brisbane. Waar uh, absoluut geen gevaar dreigt voor, uh, voor stromingen. Ja. En uh, wij hebben het ontzettend druk op het moment. Ja, met wie, wie zijn uw gasten? Uh, het zijn eigenlijk een, een bijzondere mix van gasten, zowel zakelijke gasten die uh, niet terug naar huis kunnen in noord Queensland uh, vanwege de overstromingen daar en vliegvelden die gesloten zijn. Maar ook mensen die, uh, die hebben gekozen helaas uh, niet voor evacuatiekampen, maar iets comfortabeler... Uh, ...willen verblijven terwijl ze in afwachting zijn of hun huis uh, de komende dagen zal onderlopen. Dus het is uh, veel emoties en uh, ja, mensen weten eigenlijk niet goed waar ze aan toe zijn. Nee, hoogste uh, waterstand wordt daar vandaag bij u verwacht. Is de kade nog wel droog of staat die inmiddels ook onder water, die wereldberoemde kade? Nee, de wereldberoemde kade is uh, compleet weggezaagd. Uh, er zijn zelfs restaurants aan die kade volledig meegespoeld door het water... Uh, ja, ik ben vanochtend op de 1e verdieping van het hotel geweest en uh, met een goed uitzicht over de rivier. We zitten nog geen kilometer van uh, ja, de, de desastreuze zone af. Ja. En uh, wat je daar ziet is uh, met geen pen te beschrijven. Wat er allemaal mee wordt gesleurd door die enorme kracht van het water is uh, ja. Ja, ronduit verschrikkelijk. Er zijn de supermarkten inmiddels ook gesloten. Kunt u überhaupt nog wel aan alle services voldoen, zoals maaltijden, rest, het restaurant bij u nog wel open? Het restaurant is nog open, maar met een zeer beperkte kaart. Uh, het was voor mij de vraag of ik vanochtend überhaupt het hotel nog in kon komen. Zo uitgestrekt, uh, uitgestrekt is het probleem. Uh, maar als management moesten wij naar het hotel en uh, met een alternatieve route ben ik er gekomen. Uh, omdat gewoon uh, veel collega's uh, ja, of geëvacueerd zijn of uh, gewoon niet naar het werk kunnen komen. Ja. Dus alle zeilen aan dek. En uh, ja. We zijn op zoek gegaan naar wat voedsel in de buurt, maar supermarkten zijn compleet leeg omdat mensen ja, aan het hamster zijn geslagen en ja. uh, niet weten wanneer ze weer hun huis uit kunnen. En dan bereikt ons ook hier het bericht dat de wethouder van een plaats genaamd Goetna waarschuwt dat er ook stierhaaien zijn gesignaleerd tussen huizen. Nadat het bij jullie sowieso al sterft van gevaarlijke slangen en salties, zoutwaterkrokodillen, die levensgevaarlijk zijn. Klopt. Ja, de, de kracht van het water is zo enorm wat er vanuit het noorden naar ons toe komt en vanuit het westen. Uh, allerlei uh, gevaarlijke diersoorten, zoals slangen, krokodillen, uh, zijn al gespot in de Brisbane River. En uh, ja, de slangen zijn extra, extra chagrijnig omdat ze in hun broedseizoen zaten en uh, nu daarvan verwijderd zijn. En uh, Het is oppassen geblazen. Goed, gevaarlijk is, uh, dus. Een, ja, absoluut. Ik wens u veel sterkte en uh, laten we kijken of we morgen weer contact kunnen krijgen hoe het daar uh, bij u uh, aan toegaat in het hotel. Tot jullie Hartstikke goed. Dank jullie wel. Hartelijk dank. Douwe Strang vanuit Dag. Brisbane. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. Door nu naar Iran, waar studenten zich vanaf nu uh, moeten houden aan strengere kledingregels. Strakke spijkerbroeken, velgekleurde kleding en lange nagels zijn voortaan taboe. En ook inhoudelijk worden de teugels op hogescholen en universiteiten weer behoorlijk aangehaald. Horen we van Thomas Erdrink, correspondent daar in Teheran, de hoofdstad van Iran. Goedemorgen. Het was mij eerlijk gezegd nog niet zo opgevallen dat die Iraanse studenten er zo vreselijk frivol bij liepen? Uh, nou ja, het was in een stuk frivoler dan, uh, dan 30 jaar geleden. Voor de revolutie uh, die hier uitbrak, de islamitische revolutie. En uh, ja, met zijn aangaande de tijd, dus denk ik met Thomas, ik ga je even onderbreken, want deze verbinding is niet wat die uh, zou uh, moeten zijn. Uh, we gaan even proberen om opnieuw contact met jou te zoeken uh, over die uh, maatregel dus dat Iraanse studenten vanaf nu zich moeten gaan houden aan veel strengere kledingregels. Geen stakkere spijkerbroeken meer, felgekleurde kleding en lange nagels. Allemaal taboe vanaf nu. En ook inhoudelijk worden de teugels op die hogescholen en universiteiten weer aangehaald, zoals ik zei. En mijn vraag net was uh, of die studenten er dan zo vreselijk frivol bijliepen. En En antwoord dat ik in ieder geval kon ontwaren uit die slechte de verbinding was. Nee, dat viel wel mee. Maar, en over dat maar gaan we nu door, want we hebben als het goed is een betere lijn nu met Thomas Erdbrink. Thomas, je was bij de uitleg waarom die studenten er niet zo vreselijk frivol bijliepen, maar waardoor het toch wel uh, nodig was in de ogen van de autoriteit om deze maatregel te nemen. Ja, je moet je voorstellen dat ze er een stuk frivoler bij, liep, bij lopen. In ieder geval dan 30 jaar geleden toen de revolutie hier uitbrak. Uh, ja, Tegenwoordig zijn ook Iraanse studenten met hun tijd meegegaan. Dus denk aan uh, jongens met van die hardrock-achtige ringen om hun vingers. Of uh, ja, meisjes met neusbellen of misschien een ander soort van Nou, ja, Dat vonden de geestelijke hier natuurlijk helemaal niet leuk. Um, en die hebben daarom gezegd. Um, dat er uh, vanaf uh, vandaag veel strengere regels gaan gelden. En dat houdt dus in, zoals je al zei, geen strakke spijkerbroeken meer. Eigenlijk niks anders dan gewoon een donkerachtig pak uh, voor de jongens... en, en, en, en ja, een, een vrij standaard uh, allesbedekkende hoofddoek en mantel voor de meisjes is het, uh, is het devies. Is het ook niet stiekem een maatregel, een represaillemaatregel maatregel... voor die felle protesten van vorig jaar waar ook veel van die studenten bij betrokken waren? Maar kijk, dit is allemaal onderdeel van een, een, een breder plan van de regering. Uh, terwijl die, die jongeren, zoals ik al zei, mee zijn gegaan met hun tijd, uh, wil de regering eigenlijk juist terugkeren naar de tijd van de revolutie. En ze hebben allerlei uh, grote, brede veranderingen hebben ze aangepast. Ze hebben allemaal uh, politieke tegenstanders, hebben ze kant gesteld, hè, uit, uh, uh, ja, die hebben ze, zeggen, verboden nog deel te nemen aan de politiek. Ze hebben de economie veranderd. En nu willen ze ook het onderwijs gaan aanpassen. Ja hebben ze recent een groot plan gelanceerd... Um, waarin ze uh, ja, boeken gaan herschrijven, professoren hebben ontslagen... en eigenlijk ja, gewoon een, een nieuw soort perfecte student willen creëren... die gemodelleerd is naar de Islamitische Republiek. Laatste vraag, heel kort antwoord. Gaat dat lukken? Antwoord, nee. Nee. Dankjewel, Thomas. Vanuit Teheran, de hoofdstad van Iran. Straks, dames en heren. Een Nederlandse politietrainingsmissie naar Kunduz is alleen maar bedoeld om een Amerikaanse aftocht te dekken, zegt althans de hulporganisatie Healthnet TPO. Zometeen naar het nieuws. Blijf bij ons. Wat is Facebook waard? Die vraag is actueel geworden nu bekend is dat Facebook waarschijnlijk volgend jaar naar de beurs gaat. Ik vraag me dus af.